10 uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De politieke jongerenbeweging G500... wil zich actief gaan bemoeien met de Tweede Kamerverkiezingen. Onder de naam Oranje Pek wil de beweging... vernieuwing, hervorming en idealen op de Haagse politieke agenda zetten. G500 heeft zich bij de oprichting van Oranje PEK laten inspireren... door het fenomeen Super PEC in de Verenigde Staten. Dat is een burgerinitiatief dat niet verbonden is met een politieke partij maar via reclame wel invloed probeert uit te oefenen op de verkiezingen. De Mexicaanse schrijver Carlos Fuentes is dinsdag onverwacht overleden... in een ziekenhuis in mexico stad. Hij werd 83 jaar. Fuentes geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers... van de Latijns-Amerikaanse literatuur. Zijn overlijden werd via Twitter bekendgemaakt door president Calderón... die hem omschreef als een schrijver en universeel Mexicaan... Fuentes schreef meer dan twintig romans, waaronder De dood van Artemio Cruz en De kop van de Hydra. In 1987 ontving hij de Cervantesprijs. Dat is de belangrijkste literaire onderscheiding van het Spaanse taalgebied. Al zijn boeken zijn vertaald in het Nederlands. IMF-topvrouw Lagarde houdt rekening met een vertrek van Griekenland uit de eurozone als het land niet aan de bezuinigingseisen voldoet. Volgens haar zou het extreem duur zijn en grote risico's met zich meebrengen maar is de mogelijkheid waarmee rekening moet worden gehouden. In Griekenland zijn de gesprekken over een nieuwe regering... vandaag definitief mislukt. Daarom gaan de Grieken volgende maand opnieuw naar de stembus. De Griekse politie heeft twee mannen aangehouden... voor de zware mishandeling van een Nederlandse man... in de plaats Monimvasia afgelopen zondag. De dronken mannen sloegen de 78-jarige man in elkaar... omdat ze dachten dat hij een Duitser was... en kwaad waren over de eurocrisis.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 je houdt van je huisdier? Dus kies je Beavar topkwaliteit, zoals Fipro Dog en ViproCat Cat tegen vlooien en teken met Fipronil, het best verkochte antiflooiemiddel. Beavar. De mensen die van dieren houden, Beavar. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. Electric.nl. Beavar. Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, Beavar. En de West, en de West, Langs de Lijn Met Tom van de hek. Vanavond, drie minuten over tien. Een spannende dag voor de spelers van het Nederlands elftal. De voorlopige selectie werd vandaag teruggebracht van 36 naar 27 spelers. Luciano Narsing probeerde er nuchter naar te kijken. Als ik meega ben ik heel erg blij. Als ik niet meega is het jammer, maar uh, het zal eerder dat ik word opgeroepen uh, ja, met deze 18 spelers. Het is toch wel teken dat je hem wilde. En Narsing kon opgelucht ademhalen. Anderen zijn diep teleurgesteld. Zometeen veel meer daarover. Bokster Nushka Fontijn had een droom. Een Olympische Olympische droom. Die had ik niet vanaf het begin, maar dat wordt wel steeds meer. En, uh, en nu is het wel echt iets dat je denkt, ja, het is gewoon uh, een kans in je leven en je moet hem gewoon nu pakken. Dat had Fontein dan vandaag moeten doen bij het WK in China, maar het lukte haar, maar haar niet. Er komt geen enkele Nederlandse bokser in de ring in Londen. Ik praat er straks over met Arnold van der Leiden. En ook tennister Michaele Krajcek moet de speler waarschijnlijk uit haar hoofd gaan zetten. Ze vertelt over de operatie die ze aanstaande donderdag aan haar knie moet ondergaan. En exact een jaar geleden overleed Samuel Wanjiru, 27 jaar oud en olympisch kampioen, op de marathon. Hij pakte destijds het goud in Peking. Het record, het olympisch record van Carlos Lopez, de 2 0 21 wordt verpulverd door Samuel Wanjiru. Olympisch goud voor hem. De Giro wordt niet alleen herinnerd vanwege dat goud, maar ook vanwege zijn raadselachtige dood, ongeval, zelfmoord, moord. Frits Konijn schreef er een boek over en hij is bij ons straks te gast. En verder ook nog aandacht voor het WK schaken en de Giro. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar we beginnen natuurlijk met het Nederlands voetbalelftal. Daar is alles op gericht. Negen spelers die het slechte nieuws te horen kregen. Zij hoeven dus niet meer te hopen op het Europees kampioenschap. Ragnar Niemeyer. De hele dag heb je alles gevolgd over Oranje. Eerst maar eens even gewoon, wie zijn die afvallers? Nou ja, het belangrijkste daarbij is Urbi Emanuelsson... ...speler van AC Milan die er niet bij is. Um, daar komen we zo meteen nog wel over te spreken. Kijken we verder. Het virus Maduro, speler uit Spanje van Valencia die er niet bij is... Alexander Butner mocht gisteren nog een pak passen. Ja. Hij uh, zal toch het gevoel gehad hebben... nou ja, als je een pak mag passen, dan mag je het misschien ook wel dragen speler van Vitesse, de linkerverdediger, eigenlijk oorspronkelijk niet in de groep opgenomen. Op het laatste moment toen toch weer wel. Um, toen echt bleek dat Erik Pieters van PSV niet beschikbaar was. Nick Viergever van AZ, Stefan de Vrij, van Feyenoord, Ola John van FC Twente. Uh, het of uh, uh, Jorginho Wijnaldum van PSV. En dan kom je nog bij de doelmannen uit, bij Jasper Cillessen, en bij Erwin Mulder. Maar die wisten eigenlijk al dat zij uh, met de aanwezigheid van Krul, van Vorm en Stekelenburg, dat zij niet zouden gaan. En dan toch even, je zei het al naar Urbi Emanuelson: volgens velen misschien wel de mogelijke linksback uh, van het Nederlands team. Uh, hij is er gewoon niet meer bij. Hè? Nee, daar is de afgelopen weken toch van gedacht... nou, daar gaan we nog wel, wel van horen. Uh, die gaat een belangrijke rol spelen. Uh, ik las zelfs een interview waarin hij zei... Um, ja, het Nederlands helftal is toe aan vers bloed, aan, aan nieuwe mensen. Nou ja, hij presenteerde zichzelf... Maar als je dan kijkt ja, wie dan de concurrenten van hem zijn... dan kom je bijvoorbeeld terecht bij uh, Jetro Willems van PSV, die jonge jongen. Die is net 18 jaar geworden. Dat is inderdaad nieuw bloed. Maar dat is niet het bloed waarop Emmanuel Son vermoedelijk gedoeld zal hebben. Kijk, hij is niet de allerbelangrijkste speler geweest dit jaar van AC Milan. Dat mocht je ook niet verwachten. Maar hij heeft wel in totaal 30 wedstrijden gespeeld... waarvan ongeveer de helft in de basis. Hij heeft doelpunten gemaakt, heeft in de Serie A gespeeld... bij een van de bekendste clubs in de wereld. En als je dan wordt gepasseerd, onder meer door een mannetje van 18 jaar van PSV de nummer Hoeveel van Nederland... dan kan ik me voorstellen dat dat heel hard uh, binnen is gekomen. Dat is uh, heel erg uh, vervelend. En uh, we begrepen ook van zijn zaakwaarnemer, Brian Berkleef... dat ja, het ingeslagen is als een bom bij hem. Uh, had er totaal geen rekening mee gehouden. Was natuurlijk ook niet daar in Hoenderlo... waar wij vanmorgen ook uh, met veel collega's uh, aanwezig waren. En hij ja, heeft voor de rest ook geen belletje gekregen, begreep ik. Dus ja, dat is uh, behoorlijk binnenge binnengekomen bij ja, hem. De man bij wie het het hardst is uh, aangekomen... dan toch maar even over die link. Back, uh, positie. Uh, Pieters, zei je al, uh, viel af. Dus geen Butner, dus geen Emanuelson. Dus we weten nu bij een heleboel wie het niet wordt. Wie, wie, wie wordt het wel? Of ja, wie hebben we nog? Nou ja, het geeft wel aan het, het, het verwijderen van Emanuels... om het maar even zo te noemen uit de selectie van het Nederlands helftal... Dat, dat het toch ook wel moeilijk in de kaart te kijken is van Bert van Marwijk. Uh, je hebt Anita erbij zitten, de speler van Ajax... die eigenlijk Ajax heeft geholpen op een positie als controlerende middenvelder in Amsterdam... dus niet meer als linker linkerverdediger. Je hebt Wilfred Bouma erbij zitten, Routinier van PSV... die werkelijk uh, in heel veel wedstrijden, zo eerlijk zal hij zelf misschien ook wel zijn... misschien in de toekomst, maar toch... Uh, heeft heel veel zeilen moeten bijzetten... Om ...op de been te blijven, speelde bij PSV toch met name in het centrum. Niet altijd en zeker niet altijd goed. Dan heb je de jongen van 18 van PSV, Jetro Willems... ...waarvan, het moet hem achteraf worden nagedragen... ...Fred Rutte altijd zei, hij doet het zo goed... ...want die heeft toch ook een tijdje Erik Pieters uit de basis gehouden... ...toen die weer fit was. En dan heb je nog Stijn Schaars, die eigenlijk ook nooit linkerverdediger speelt... ...niet bij zijn ploeg Sporting Portugal. Dat zijn zo eigenlijk de mensen die het dan met elkaar moeten gaan uitvechten... ...en de echte linksbacks, die zitten er niet meer bij. Um, dan toch ook maar even naar de aanval. Hebben we daar nog opvallende dingen gezien? Uh, nou ja, goed, je komt, uh, we hoorden hem zojuist al eventjes bij, uh, bij bijvoorbeeld uh, Narsing terecht van Herenveen. houdt het in ieder geval tot in Lausanne uh, vol. Zal die wedstrijd tegen Bayern München dus ook gaan meemaken volgende week uh, dinsdag. Uh, wie hebben we daar nog meer? Uh, Jermaine Lens van PSV loopt nog altijd in de selectie rond. Hij ja, is een klassenspeler op het moment dat hij het heeft. Hij heeft het misschien niet elke week, uh, maar als hij het heeft, heeft hij veel. Uh, Sim de Jong zit er ook nog steeds bij. Is dat een middenvelder of is dat een spits, zeg het maar. Hij voelt zichzelf een middenvelder, maar speelt toch ook met enige regelmaat wel in de spits bij Ajax. Dus dat zijn mensen die moeten concurreren met uh, Luc de Jong, met zijn broer notabene, met Dirk Kuyt, met Klaas-Jan Huntelaar en natuurlijk met de topscorer ja. van Engeland, met Robert van Persie. Laten we even naar Luciano Narsing gaan luisteren. Die had een prachtig seizoen bij Herenveen. Hij sprak hem vanochtend in trainingskamp, overigens nog voordat bekend werd dat hij meeging naar Lausanne. Maar Narsing vertelde in ieder geval op dat moment al, had blijkbaar een beetje voorgevoel, dat hij lekker getraind had. Oh ja, ging wel lekker. Ik denk dat je altijd tevreden bent. Hier is een heel erg hoog niveau. En uh, ja, als je, Hoe meer je traint, uh, kom je uiteindelijk, uh, toch, uh, probeer je uiteindelijk toch wel mee uh, aan te haken. En je wordt alleen maar beter. Dus uh, het is lekker. Ik zag wat ballen van iedereen vliegen ook. Hoe belangrijk is dat om te scoren tijdens deze trainingen? Ja, heel belangrijk. Uh, ze spelen me goed aan. Ze weten dat ik uh, met mijn snelheid uh, gevaarlijk ben. Ik uh, word goed in de ruimte gezocht. En, uh, ja, met twee doelpunten uh, ging het wel lekker vandaag. Als je het hebt over je eigen positie... Bedoel, kun je met doelpunten, uh, ja, kun je, je, plek, je kans op een plek vergroten? Heb je dat gevoel? Nee, ik heb gewoon het gevoel dat je ja, gewoon zo goed mogelijk blijven trainen. En, uh, ik denk dat de trainen wel genoeg van me heeft uh, gezien. In de Eredivisie en uh, nu. dus uh, Ik denk dat hij al weet dat hij kan. Maar uh, als je nu scoort... Uh, ik weet niet of dat een uh, doorslaggever zou dus, zijn. Uh. Als laatste, bedoel, Ola John heeft een blessure, traint niet mee. Uh, kijk je dan ook zo van: nou ja goed, dat, dat is weer eentje minder. Die kunnen we afvinken. Ik bedoel, moet je zo egoïstisch durven kunnen zijn? Nee, zo kijk ik eigenlijk niet. Uh. Ik zie Ola John niet als concurrent. Hij is linksbuiten, ik rechts buiten. Dus, uh. Ik gunt iedereen. Uh, ja, ik, ik moet het uh, zelf laten zien en moet uh, niet afhankelijk zijn van als die afvalt, dan uh, nee, zo ben ik niet. Shano Narsing eh, bescheiden, maar hij gaat dus mee. Eh, het middenveld nog even, we hebben alle linies gehad. Waren daar nog opvallende zaken, Dagmar? Uh, nou ja, ik denk dat je misschien doelt, als je dat doet... op, op de aanwezigheid van, van Adam Maher. Uh, ja. Ja, van Marokkaanse geboorte, toekomstig Nederlands international, wie weet wel. Heeft nog geen Interland gespeeld. Heeft een uh, indrukwekkend seizoen gehad bij AZ. Uh, met die ploeg is hij ver gekomen dit seizoen. En hij zit er nog altijd bij... Um, ja, dat is een groeibriljantje. Uh, alleen wat mij persoonlijk intrigeert is... dat hij nog steeds zo heel erg heen draait... om het feit of hij nou wel of niet voor Nederland wil gaan spelen. Ik mag toch aannemen... dat Bert van Marwijk toch wel van tevoren tegen hem heeft gezegd... joh, als ik je selecteer, dan kom je toch wel, hè? Alleen, ja, daar draait hij maar omheen. Daar doet hij maar moeilijk over. In zijn hoofd is hij eruit, hoorde ik hem zeggen tegen een collega. Maar nou, het, het is intrigerend. Ik mag aannemen dat hij het uiteindelijk toch wel zal doen. Wie er ook weer bij was vandaag was uh, Kevin Strootman. Die kon gisteren niet mee trainen... omdat hij wat last had van zijn knie en na die ook uh, vroeg jij ze even aan Kevin Strootman hoe het met hem ging. Ja, ging lekker. Fysiek eigenlijk geen, uh, geen problemen gehad. Gisteren dan wat... Uh, ja, ik heb nog wat, wat, wat problemen met mijn knie. Ik heb wat oefeningen gedaan binnen nog. En, uh, maar vandaag geen lasten. Um, hoe is het met die knie? Ik bedoel Vertel even, je kan het zelf het beste uitleggen. Is dat belangrijk? Is dat interessant mm. of is dat niks? Nee, is niet interessant hoor. Nee, het is gewoon wat... Uh, ik denk door de, ik denk door de vele wedstrijden gewoon dit seizoen dat er uh, ja, wat overbelasting is. En met MRI dus niks kapot, niks uh, verkeerd in de knie. Dus, uh, gewoon wat aangepaste oefeningen en dan moet er geen probleem zijn. Um, is het voor jezelf dan wel fijn dat je het toch kunt volmaken? Ik bedoel, je wil ook niet zo'n brekenbeen zijn, lijkt me ten opzichte van al die andere jongens. Je wil laten zien, ik ben sterk, ik ben goed, toch? Tuurlijk, tuurlijk wil je dat, alleen je moet ook wel slim zijn. Ik heb liefst ook gisteren ook wel meegetraind en vandaag ook twee trainen. Dat is logisch, maar je moet uh, gewoon even iets... Iets slimmer in zijn en uh, toch nadenken dat je, dat je fit moet worden. Toen de beurt laten zien, dat is zo, maar uh, ja. het moet niet van deze twee dagen uh, hoeven afhangen. Zeg. Laatste puntje. Gisteren is Van Bommel naar PSV gekomen. Ik bedoel, uh, dat wordt een mooi middenveld. Twee controleurs, denk ik. Jij en uh, Van Bommel volgend jaar. Ik bedoel, hoe kijk je naar zijn komst? Best bewaarde geheim van Nederland afgelopen dagen. Ja, klopt. Nee, dat, dat is wel mooi. Ik, ik wist al, al wat langer. hadden we met hem over gehad bij Nederland zelf. Het nee, is alleen maar goed dat zo'n speler die zoveel heeft meegemaakt in zijn carrière bij ons komt. Kijk, je hebt toch gemerkt dat we niet stabiel waren afgelopen seizoen. En het, dat zal toch komen dat we weinig ervaren spelers hebben. En hij is zo iemand die de, die de ploeg daarmee kan sturen en kan helpen binnen en buiten het veld. Dus, uh, ja. met, uh, in alle opzichten is dat een uh, topaankoop voor ons. Kevin Strootman over PSV-speler Van Bommel. Als we die als PSV rekenen, vijf PSV'ers bij de selectie. Eh, er moeten er nog een aantal af. We zijn met 27, we gaan naar 23. Wanneer moet die, die selectie uiterlijk worden aangeleverd? Dan? Nou, er is nog wel even tijd hoor voor van Marwijk. Want dat is pas op 29 mei. Dan gaat het dus om, om 23 mensen. Uh, dat is nog wel eventjes. En uh, ja, geeft hem dus ruimte tijd om, om te kijken naar de mensen die, die nog, uh, ja, waar hij twijfels over heeft, We hebben er eigenlijk al een aantal genoemd. Hè. Dus uh, het zal spannend zijn voor iedereen. En met name dus voor de gevallen die, die op dat randje zitten. Siem de Jong, noem ze maar op. Narsing, Maher. Of die er uiteindelijk, uiteindelijk bij gaan komen. En wij kunnen er heerlijk elke dag over praten. Ik ga je danken voor die. Moment. In a little cafe just the other side of the border, she was a city that giving me looks that made my mouth water. So I started walking her way.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 So inviting And I couldn't resist Just a one little kiss So exciting And I heard the guitar Player say I'm oh, on oh, those Hoses on his way Then I knew, yes I knew I should run But then I heard her say You're my kind of man, so big and so strong. Come on, leave her because I'm all alone, and the night is so long.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 Kind of men, so big and so strong. Come a little bit closer. U zult denken, dat is toch nog veel ouder, ja, van Jay and the Americans. Maar dit was een cover uit 2004 van Willie Deville. We gaan het hebben over tennis. Vier jaar geleden miste Miguela Mischa Krajicek... de deelname aan de Olympische Spelen in Peking door een knie knieblessure... en nu dreigt de geschiedenis zich dus te herhalen... en lijkt de weg naar het Olympisch Tennis-toernooi van Londen versperd te worden... door opnieuw een knieblessure. Ik ga er met haar over praten. Mischa Krajicek, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, wat is er precies aan de hand? Um, ja, ik heb uh, een paar dagen geleden uh, last van mijn knie gekregen en um, helaas uh, is het zo, uh, zo erg geworden dat ik uh, naar een paar dokters moest gaan om uh, wat uh, advies en, uh, te krijgen erover, omdat het was een beetje opgezwollen en ik, kon, uh, ik had heel erg veel pijn uh, bij het lopen en bij het liggen. Dus, en ze hebben uh, um, gevonden dat mijn kraakbeen uh, is beschadigd, dus die moeten ze um, gaan opereren en die ze een beetje bijwerken. Ja, ik het zo zeggen, om heel simpel te zeggen. Ja. Um, dus, en uh, dat, uh, daar, daar moet dus een operatie bij helaas komen. Dus, dat, dus daar is geen andere optie voor. En, en kwam de last van het een op het andere moment... of is het, is het langzaam toegenomen in een periode de laatste tijd? Um, nou, ik had uh, eigenlijk uh, anderhalve maand gereden al. Een beetje last van mijn knie tijdens het tunnel in de Maar toen ging het nog goed. Ik had... Uh, Eigenlijk daar um, onder de pijnstillers gespeeld en nog een toernooi in Miami ook afgespeeld. En daarna 2,5 weken rust genomen. Maar toen hebben ze niks gevonden. Helaas op de mri scans Toen dachten ze gewoon dat het uh, alleen wat overbelast was. En uh, ja, daarna heb ik nog een toernooi in Boedaped gespeeld, anderhalve week geleden. Mm. En dat ging vrij goed, eigenlijk. Uh, finale deel gestaan dus op zich uh, goed toernooi. Maar. Um... Ja, dus een paar dagen geleden bij gewoon bij trainingen, bij een van de trainingen ging het gewoon niet meer zo lekker. En het uh, deed gewoon pijn met lopen en het werd steeds dikker en dikker. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, kon het gewoon niet meer verder ook, kon ik gewoon niet meer verder trainen. Dus ja, ja. Okay. Um, um, nou gaan ze uh, kijken. En uh, wat dat betreft kun je ook verder nog niks zeggen. Want afhankelijk van wat ze aantreffen, dat bepaalt zeg maar uh, ook de tijdsduur die je, die je eruit gaat zijn. Ja, inderdaad. Ja. want uh, het, kan, het is uh, op zich geen zware operatie. Het is echt een, gewoon een kijkoperatie. Ik, uh, ik hoef ook niet al onder de volle narcose als ik uh, niet wil. Ik ga het toch wel doen. Ik, ben niet echt, uh, ik, ik vind het niet echt fijn om dat mee te kijken. Maar um, in ieder geval is gewoon een kijkoperatie. En uh, ze, ze, ja, Zoals de dokter het simpel aan mij had uitgelegd uh, en uh, getekend eigenlijk... Uh, gaan ze het alleen maar een beetje bij, uh, bijwerken in de plaatsen waar waar het dan uh, geïrriteerd is, die halen ze dan weg... en die maken ze dan wat fijner, als ik het zo makkelijk kan zeggen weer. Maar um, ja, het kan dus van de 7 tot 10 dagen... kan ik uh, eigenlijk... Uh, kan zo snel dat ik dan alweer op de baan staan. Maar het kan uh, ook uh, gewoon een paar weken duren. Dus uh, laten we hopen dat het gewoon... Uh, ja. Niet erg is en dat ze ook niks, uh, want natuurlijk uh, ze gaan ze natuurlijk ook kijken of, alle, of alles met meniscus goed is en dat er geen andere plaatjes. bijvoorbeeld dat er iets los zit of wat dan ook. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk het belangrijkste, dat ze eigenlijk niks verder vinden, want als het alleen het kaakbeen is, dan. Uh... Ja, dan gaat het inderdaad wel vrij snel. Dat dus is uh, niet echt iets groot. En dan ja. kan ik echt zoals ik al zei binnen tien dagen op de baan staan. Um, nou komt de blessure nooit goed uit voor een sporter. Uh, maar in dit geval, uh, mag ik zeggen, je was uh, de route naar boven weer ingeslagen. Komt het op een heel ongelukkig moment? Ja, zeker. Ik denk als het... Uh ja dus inderdaad is dus geen uh, goed moment uh, voor en het hele ja misschien aan het eind van het jaar als je dan uh, wat rust hebt als je geen toernooien speelt maar uh, ook dan is het uh, natuurlijk niet fijn maar uh, ja vooral omdat ik ik uh, ik verheugde me ongelooflijk op de Olympische spelen het is ja. natuurlijk nog niet helemaal uh, de droom is nog niet helemaal weg lijkt zo zeg ik heb uh, ik heb veel positieve dingen gehoord in die zin van dat uh, dat, uh, dat de bond en ja, dat er veel mensen gaan proberen om me daar toch te krijgen. Als ik natuurlijk fit ben en als ik kan spelen. Dus dat is uh, super om te horen. Dus daar ben ik echt heel blij om. En ik, ik, ik, ik weet dat ze ook weten dat het voor heel veel van mij uh, betekent. Het is dus echt een droom voor mij om daar ook uh, sowieso aan deel te nemen. Vooral omdat het op mijn lievelingsondergrond is. En ja. ik denk uh, een van mijn lievelingsplaatsen. Uh, dus uh, ja, ik, ik hoop er nog steeds dat het... Uh, dat het allemaal wel goed gaat komen in ieder geval. Maar uh, ik ga me sowieso focussen op, uh, op het feit dat ja, natuurlijk het herstel is het allerbelangrijkste. Kijk, dan het, als het, als ze zeggen dat ik gewoon een paar weken moet nemen en dan, ja, dan uh, is, het, uh, is het moeilijk om uh, dan de nog te halen. Maar als het uh, als het goed afloopt, uh, of ja, zoals zeiden, als het goed afloopt, dan uh, ben ik gewoon binnen 17 dagen weer op de baan. En dan uh, doe ik gewoon mee aan het. Uh, en dan maar hopen dat ze een, uh, ja, een maatkaars moeten regelen voor het limp spelen. Want uh, de enige zekerheid die er nu is, is er gaat gekeken worden. Uh, Roland Garros, dat, dat lukt zeker niet. En de hoop is uh, dat het zodanig is dat je wat dat betreft vrij snel in het... Zou je dan bijvoorbeeld in Nederland op het gras alweer kunnen tennissen misschien? Ja, dat is inderdaad het doel. Ik... Uh... Ja, Roland van dat, dat komt echt veel te snel. Want ja. ik, nou, ik word natuurlijk uh, uh, overmorgen geopereerd. Dus uh, dat zou betekenen dat ik, uh, dat ik zelfs die zeven uh, tot 10 dagen die ik eigenlijk moet rusten, niet meer zou kunnen rusten, dan gelijk de baan op gaan. Dus dat niet is zeker. Nee, uh, no, nee, nee, nee, maar dat is sowieso, uh, dat is sowieso niet. Uh, ja, dat is sowieso kansloos. Dus dan. Uh, ik hoop eigenlijk, uh, ja de bedoeling is wel natuurlijk dat ik het toernooi Rosmalen haal, maar een van mijn lievelingstoernooien. En dan natuurlijk Wimbledon en of ik het toernooi voor Rosmalen of Birmingham haal, dat hangt gewoon er vanaf hoe, hoe, hoe, ja, hoe zwaar of hoe licht het is. Dus, uh, maar inderdaad, de Rosmalen en Wimbledon zijn dan gewoon de doelen om die te halen. Dus. Tot slot, uh, waar gaan ze kijken? In Praag hè? Gaan, je, uh, gaan ze kijken in de knieën? Ja, in Praag, ja. Oké. Okay. Nou, uh, wij kunnen niet anders dan je uh, heel veel sterkte wensen. Eerst aanstaande donderdag bij de ingreep... en vooral uh, daarna bij het uh, hopelijk uh, relatief snelle herstel. Ja, nou, dat... dankjewel. En van uh, het vrouwentennis naar vrouwen bij de Olympische Spelen komen namelijk voor het eerst vrouwen in de ring bij het boksen. Alleen geen Nederlandse. Want uh, Noeska Fontijn is namelijk uitgeschakeld in de achtste finales van de wereldkampioenschappen in China. Ze had bij de beste drie Europese moeten zitten om naar Londen te gaan. Technisch directeur Louis Weidenbos van de Boksbond was erbij in China en hij vertelt waar het misging. De hele wedstrijd zat al niet goed in de wedstrijd hoor. Dus wat dat betreft uh, was het nog een nee, geheel ontrecht ja goed, Omdat het uh, toch één uh, ja, Olympische kwalificatie nooit, dan gaat er toch een bepaalde druk ook spelen. En ja, vooral de mentale druk. En dan moet je daar dus wel goed mee om kunnen gaan in de wedstrijd. En u kon zien dat je... dat niet lukte? Nou, daar zag je naarmate de wedstrijd voor dan zag je toch dat er een soort beetje van onzekerheid insloopt. Hoe reageerden ze daar zelf op achteraf? Nou, ik heb er zelf nog niet gesproken, maar wat denk je de rustig tenugesteld van ja, ze hebben natuurlijk allemaal, iedereen die staat deze week hebben allemaal een Olympische droom. En uh, ja, die is nu voor haar in geval, uh, voor 2012 in duigen. Want er staat niet ergens nog een, een, een deur op een heel klein kiertje? Nee, nee, dat is geen escape. En wat, zegt dit, wat zegt dit over het Nederlandse boksen? Dat het wel werk aan de winkel is. En... Maar dat wist ze we al. En, en, en hoe wilt u dat aanpakken de komende jaren? Wat wordt uw plan? Uh, nou, God, ik denk, eerst even rustig moeten uh, weer als we voor nu over de plannen gaan praten... laat we eens Olympische Spelen komen. Gaan we gaan natuurlijk wel uh, rustig uh, gaan bedenken hoe de komende vier jaar eruit zou moeten zien, maar dat moet altijd al slagen en slagen worden. En Nuska, daar deze, is een super groot talent. Dat zie je aan alles, ook als het deelnemersveld ziet. Maar goed, Europa is ook een sterk land, hè? want uh, zoals het nu uitziet, de eerste vier zijn drie Europeanen. Dus ze had toch de halve finale al moeten halen. Dus het is een, een sterk, sterk deelnemersveld in, in Europa. Zij is 24, Europa. hè? Noushka, ja. u, u wilt met haar de komende vier jaar nog wel door op naar de volgende spelen? Nou nee, uh, ja, ik kan van alles willen. Zij moet natuurlijk willen, maar ik ga dat uit ze gewoon doorgaat. En uh, ja, lessons learned, deze periode. En uh, op naar het volgende vier jaar, waar ze nog ja, veel moet leren, ook onder deze omstandigheden. Zoals we moeten leren te presteren. Louis Weidebos, de technisch directeur van de Boksbond... vertelde dat vanmiddag allemaal aan Lucella Carrasso. Tot een paar weken geleden werd Noeska Fontijn begeleid door oudbokser Arnold van der Leijden... die op afstand heeft gevolgd nu hoe Fontijn de Spelen misliep. Uh, Arnold van der Leijden, goedenavond. Goedenavond, hoi. Ja, is, is, is het voor jou een teleurstelling eigenlijk? Tuurlijk, tuurlijk. De, voor iedereen die box minded is in Nederland is dat een, een teleurstelling... En uh, zeker een teleurstelling voor de bokser zelf. En, want die staat natuurlijk altijd centraal. En voor de bokser uh, die zoveel geïnvesteerd heeft om, om, om dat doel te bereiken. Is dat natuurlijk een hele grote klap. en Een teleurstelling. En um, Louis Weidebos zei van, nou ja, ook, ook de stress, alles wat erbij komt kijken bij zo'n partij, dat kon ze moeilijk aan. Is dat gebrek aan ervaring of ben je dan gewoon niet goed genoeg op zo'n moment? Um, nou, natuurlijk, de ervaring heeft, ze heeft toch behoorlijk wat ervaring opgedaan de laatste jaren. En ik denk in dit geval, stress komt ook voort als je je niet 100% goed voelt, dan, dan krijg je stress. En op een of andere manier zou er toch een blokkade bij zijn geweest, mentaal en misschien ook wel fysiek, waardoor ze een niet die prestatie heeft kunnen leveren die, die nodig was. En ja, je hoeft niet altijd alleen maar naar jezelf te kijken. Je kunt ook naar de omgeving kijken. Want in relatief korte tijd is dat damesboksen zo ongelooflijk gegroeid. En uh, uh, bij het wereldkampioenschap 40 deelnemers. En uh, wat me ook verbaast verschillende uitslagen die, uh, die heel verrassend zijn. Uh, topboxers favorieten die verliezen uh, tegen relatief onbekende... En dat is iets wat vaak gebeurt in sporten, dat to toch de druk op het moment dat het echt moet gebeuren bij, uh, bij boksters wat veel verwacht wordt of sporters wat veel verwacht wordt, dat die druk dan te groot wordt. En in dit geval is uh, dat waarschijnlijk ook een rol gespeeld. Nou hebben we ook al uh, bij de mannen zeg maar, het niet gehaald. Er was een Nederlander, bijvoorbeeld Peter Mullenberg, die zei ook... ja Nederland is zo klein, we, we hebben ook helemaal niemand in, in officiële zijde... we hebben geen Nederlandse uh, scheidsrechters, alles. De, speelt dat een rol mee? Zijn wij te klein geworden als boksland? Speelt dat ook mee? Ja, maar de, de, de, je kunt je ook afvragen of we ooit wel echt heel groot zijn geweest. Natuurlijk, in 1992 waren er vijf Nederlandse boxers op die spelen... Maar dat heeft ook te maken met vanuit bescheidenheid, zeg ik dat, de jaren daarvoor. Dat wat ze nu commerciële ploeg noemen, dat werd gerealiseerd om mij heen. Met een een Hongaarse trainer, later, een voormalig Oost-Duitse trainer vanaf 89. Die ik door ook door sponsoring en door financiële middelen, ook en de CNSF die toen meehielp, die man naar Nederland kon halen. En toen kregen we een systeem en uh, iemand met een visie die, die heeft gewerkt en ook Nederlandse trainers erbij betrokken heeft. En, en, na, na en zeg je daar eigenlijk die... ook mee dat we die, op dit moment, voor hoorden Louis Weidebos net over de, over de bond zeggen, uh, ja, we moeten allemaal nog kijken, we moeten slagen maken, dat zijn allemaal woorden, maar zeg je eigenlijk dat, dat wat dat betreft de daadkracht en de visie ook een beetje ontbreekt bij de bond? Daadkracht en visie... Uh, zeg maar, uh, en uh, die heb ik gemist. Tenminste, zoals ik het uh, zie en uh, beoog. En iedereen is um, op, een, op een positieve manier betrokken bij, bij het gebeuren. En zeker ook de bond. En... Uh, die dat allemaal positief willen oppakken. Maar ik denk wel dat er... Uh, en met Weidenbos Louis Weidenbos die heeft zeker een goede richting ingezet... maar die tijd is te kort geweest. En wil je, uh, wil je prestaties leveren in de toekomst... zul je een strategie, een lijn, een visie moeten uitzetten... over meerdere jaren... voordat echt succes uh, kunt garanderen. En het is nu nog te veel gebaseerd op... geluk, het moet goed vallen... Om, om uiteindelijk die kwalificatie af te dwingen. En dan kom je toch in zo op zo'n WK waar iedereen echt op, op, het, op het scherf van de snede actief is... en op het op, op topniveau acteert, dan kom je gewoon iets te kort. En zeg je daarmee ook van neem dit gesprek op, dan kunnen we het over vier jaar weer uitzenden? Of word ik nou al te cynisch? Uh, nee, ik ben, denk, je bent altijd in. En je weet zelf ook, we kennen elkaar, ik ben positief ook. En ik denk dat het weer een hoe pijnlijk het ook is, vooral voor de bokser Noeska Fontein, want uh, die draait uh, zeker een warm hart toe. Pijnlijk, maar ik hoop dat het weer een, een, een leermoment is voor ons allemaal. En voor boksen Nederland. Dat ze de handschoen weer op een iets andere manier oppakken. Leren uit het proces. En doorgaan met, uh, met een goede lijn, met goede mensen. En uh, dan, dan, dan weer hopen dat we over, wie weet, in Brazilië eindelijk weer uh, olympisch succes kunnen realiseren. Nou, je weet, Arnold, ik hoop het toch gewoon ook met jou. Hoor. Ik dank je voor je toelichting. Arnold van der Leiden, dank je wel. to talk to no one to serve. I'll do. En dan staat er bij Lisa Hennigan. Er staat er ook nog bij dat ze Iers is, maar dat kon je ook wel horen aan de muziek natuurlijk. We gaan het hebben over de Giro d'Italia, die maar niet helemaal los wil komen vandaag. De tiende etappe in mid-Italië naar Assisi. Maar uiteindelijk toch een etappe met een lastige aankomst. Een, een stijl klimmetje, een klimmetje. En dus hadden de sprinters, en dat vind ik persoonlijk altijd wel leuk, het nakijken. Ik ga erover praten met Joris van den Berg. Uh, Joris dus geen sprinter, maar wel een winnaar en een nieuwe roze drager. Ja, dat is dezelfde man, Joaquín Rodriguez. Je kan hem echt aftekenen op zo'n aankomst, hoor. Het is uh, zo'n citadel daar in dat prachtige bedevaartsoord is het. Uh, heuvel op, 1,2 kilometer op het laatst, stijl omhoog. En dan kan er maar één man winnen, Rodriguez. Maar de show werd in de slotfase gestolen door een Nederlandse renner. En Nederlandse renner, dan, dan zijn we benieuwd... we hadden de Nederlanders sowieso al een beetje in beeld gehad, maar in die slotfase... Nou, het ging om twee Nederlanders vandaag, eigenlijk drie. We hebben er twee heel mooi in beeld gehad en in de slotfase heel verrassend. Tom Jelte Slachter, een jongen uit Groningen, onthoud het even Groningen... vorig jaar in de Giro gevallen, op zijn hoofd, hersenschudding... Een jukbeenbreuk. En nu weer voorzichtig terug een beetje. Jaartje goed kunnen herstellen. Jong renner nog. 23 wordt hij dit jaar. En hij is hier met een hele sprintploeg van Rabobank. Dus hij mag met die Garaten, die Spanjaard, een beetje zijn eigen gang gaan. En dat deed hij vandaag. In die slotfase zat hij op heuveltje 1 voorop. Hij keek een beetje om. Al die mannen achter hem zaten rustig te wachten. Want die dachten, ja, er komt nog een heuveltje. Dat kwam dus ook. Dat was het laatste klimmetje van een dikke kilometer. En daar zat hij weer voorop. Met Rodriguez in zijn wiel. En nog een Paul Huzarski. Nou, die naam mag je vergeten. Die werd wel tweede, maar dat is een heel in geval. Maar hij hield heel lang stand, hij dreed een beetje dom tactisch... maar het is ook een rare situatie natuurlijk. In een grote ronde voorop, met Rodriguez en je wiel... de laatste de drie, vierhonderd meter ingaan. Hij werd uiteindelijk zevende. En in het klassement staat hij er ook uh, fatsoenlijk, of meer dan fatsoenlijk voor... Hè? 27ste of zo, maar ook in het jongerenklassement. Ja, dat is een aardig doel, die witte trui. Je moet hem een beetje spiegelen, denk ik, met wat uh, Kruiswijk vorig jaar deed in de Giro. Die werd negen in het eindklassement door gewoon lekker mee te rijden... niet zichzelf in het rood te trappen, maar te leren, te kijken... Af af en toe in de bergetappes misschien een keertje voor je kans gaan... zoals Slachter dat vandaag deed. Maar we hadden nog een Groninger, hè? Ik moest er naar vragen, dus vertel het maar. Ja, dus die Keizer. Dat is niet te geloven. Die was, de, de Giro is nu tien etappes onderweg... en hij was vandaag voor de derde keer in de aanval. Keizer. Hij woont, als het goed is, een kilometer of dertien... van die andere man van Slachter af in, de, in Groningen. Dat is uh, Slochteren, waar Slachter woont. En Keizer woont in Muntendam. Hij ging weer in aanval en hij doet dat om twee redenen. Hij wil scoren en de leiding veroveren. En dat is hem gelukt in het tussensprintklassement. En hij wil hoge ogen gooien in het klassement... met de meeste aanvalskilometers achter je naam. En daarin staat hij nu tweede achter een Spanjaard... die er vandaag ook voor de derde keer bij was in het kopgroepje van de dag. Dus midden in de etappe. En dat is Minguez van Euskaltel. Wil ik toch nog even terug naar het grote klassement. Want hebben wij nu een roze truidrager die het in zich heeft... om de eindwinnaar van de Giro te worden? Ja, als het ooit hem gaat lukken, Joaquin Rodriguez... dan moet hij het nu, dit jaar, in deze Giro doen. Een andere kans krijgt hij niet meer. Het is een, een grote ronde zonder buitengewoon grote kanshebbers. Dus het zijn allemaal klassementsrenners. Met alle respect van net de tweede rij. Ook Scarponi, de Italiaan die ik in de derde week verwacht. En ik verwacht eigenlijk alle mannen die een beetje te doen... ook Kreuzinger, die zat er vandaag trouwens best goed bij, hoor. In de derde week, want dit is de Giro van het wachten... In de derde week gebeurt zo'n beetje alles. Een grote tijdrit en echt een paar loeizware ritten in de Dolomieten. En daarvoor is het één lange aanloop. En dat zie je ook aan het koersverloop. Een gekke Canadees in het roze en nu Rodriguez. Maar het gaat pas allemaal over een week losbarsten. En daar wachten de grote mannen zoals Carponi en Kreuziger overduidelijk op. Maar Rodriguez maakt kans, want hij heeft overduidelijk de benen dit jaar. Hij heeft de Waalse pijl gewonnen en hij heeft het in zich. Hij is op een leeftijd om een grote ronde te gaan winnen. Joris van den Berg, dank je wel. En het is hier aan- en afschuiven in de studio. Want van de Giro gaan wij praten over Schaken. De tweekamp om de wereldtitel. Vijjuanadan Anand uit India en zijn uitdager Boris Kelfland. Vandaag vierde partij. Opnieuw remise 2-2 dus. Hans Beum, uh, we gaan eerst even naar de dag van vandaag kijken. Welkom, uh, overigens. Oh, dank je. Uh, vandaag drie uur, uh, las ik. Klopt het niet zo'n opwindende religie? Nee, het was Is niet het opwindend. Uh, Gelfant probeerde hetzelfde systeem als in de tweede partij. Uh, ja, hij, hij, hij, hij komt daar niet doorheen. Dus die, die uh, Anant die heeft een, een, een, een, de Slavische verdediging voorbereid. Die speelde hij trouwens daarvoor ook al. Dus dat was aan niks nieuws. En uh, Guelphant is afgeweken op de tiende zet... van zijn eigen uh, systeempje wat hij in de tweede partij gebruikte. Maar ja, hoe dan ook... Uh, dat was weer niet veel. Nee. En uh, als dat zo doorgaat, is, uh, komt hij daar niet doorheen met wit. Nee. Want, want je zegt, het was weer niet veel. Uh, de, de eerste twee partijen waren niet zoveel. veel. Las ik, hè? ik lees het ook. Maar, maar gisteren zei iedereen mij, ja. daar is een kans uh, laten liggen. Ja. Anand. ja, toch wel. Anand maakt ietsje, heeft ietsje meer aanspraak op, uh, op voordeel. Uh, hij heeft het nog niet uitgebouwd tot nu toe. Hij is natuurlijk ook de favoriet. Uh, we moeten niet vergeten dat uh, heeft zich dan weliswaar geplaatst heeft uh, en heeft die kandidatencyclus uh, gewonnen. Maar hij was niet, uh, zeg maar, hij is op dit moment niet de nummer twee ja. van de wereld. He, zijn er zijn de anderen, zoals Carlsen en, en Ronian, die uh, op één en twee staan van de wereldranglijst niks, ik zat op drie en dan komt de Anand pas op vier. Uh, goed, dat zegt natuurlijk niet alles, zo'n wereldranglijst. Dat kan ook een beetje schommelen qua toernooien. Maar toch, als je niet in de top tien zit... dan, dan is het al bijzonder ja. als je je plaatst. Dus hij heeft een beetje mazzel gehad in die voorcyclus. Uh, Oké, okay, je mag daar niks aan afdoen, dus hij heeft ze geplaatst. en is nu de, de uitdager... Maar dat neemt niet weg dat Anand eh, eigenlijk de favoriet is in, in en, deze match. En over zo'n match, match van lange adem... Anand heeft veel meer ervaring ook in spelen van dit soort mensen. Ja. Kan het ook een beetje tactiek zijn om, om, om wat lauwig ja, te beginnen? Ja, dat, ik denk, kijk, hij moet iets verzinnen. Hè. Hij moet een uh, David Goliath, een klein duimpje. Hij moet iets verzinnen. Het maakt niet uit wat hij verzint. Maar nou ja, je kunt iemand misschien uh, in slaapsussen of, of vervelen... of de catenaccio-tactiek uh, of hoe je het ook went of keert... Uh, uh, hij doet niet veel met zijn wit partijen... en houdt enorm de boot af met zwart. Gaat enorm in de touwen hangen. En, en uh, ja, uh, naarmate nou, die match natuurlijk vordert de, de match uh, beslaat in totaal twaalf partijen. We hebben er nou vier gehad komt natuurlijk tot dat ja. einde daarbij. En dan is toch die druk van, van de geschiedenis... en de druk van de wereldkampioenschappen... aan de hand kan er zich toch niet voorloven om 6-6 ja. om te maken. Hè? En, dan, en dan moeten ze gaan, gaan uh, met versneld ja. tempo gaan spelen. Dat, uh... En als jij zegt geschiedenis... en ik denk aan de geschiedenis van twee kampen... dan denk ik natuurlijk nog aan Fischer en Spassky... maar veel recenter natuurlijk bijvoorbeeld Karpov en Kasparov... mensen die elkaar toch redelijk naar het leven stonden. Ja. En hebben we dat weer nu? Of nee, nu, dan komen is, ze samen met het busje? Ja. Dat is heel bijzonder. Ik heb een prachtige foto van... dat ze naar elkaar lachen, dat ze elkaar ook veel succes wensen in deze match. Zeer ongebruikelijk. Kijk, zo ergens dat Korts nooit maakte... die, die tegenstander ineens een, een blikwaardig uh, keurde... En, en die ook geen handen schudde, wat, wat een beetje gênant was. Maar hoe dan ook, er was altijd een... een, een ja, een enorme animositeit tussen twee mensen. En die liep ook alsmaar op. Want zo'n match duurt heel lang, hè? een maand, soms nog wel langer. En op een gegeven moment krijg je ook een, een, een ekel aan zo'n zo figuur... waar je elke keer weer tegenover moet zitten. En, en je kent hem helemaal door en door. En dan, je komt er maar niet doorheen en je kan hem niet pakken. Er komen psychologische factoren. Maar toch... Uh, zo vriendelijk als zij elkaar grapjes maken na de partij... Uh. Het valt me nog mee dat ze niet voor elkaar ja. koffie gaan halen of zo. Elkaar secondant hebben wel Ja, Ze ja, ja, we zeggen, ja, ja, ja, wat ga jij morgen ja. spelen? Nou ja, ik was <laughs> dat en dat van plan. Dus iets, weet je is. Mijn ja. laatste vraag is, want uh, er wordt toch een beetje gesnakt naar vuurwerk in deze twee kampen. Wat is het moment? Dus, ik ja. weet, je kan dat niet meer zeggen morgen of overmorgen. heeft het trouwens een rustdag, maar, wij spreken, de, maar, maar er dat, moet toch een moment ja, komen? Ja, dat he? zal in de witpartij wit van Anand komen. Dat, dat, uh, dat denk ik wel, want Anand zat er al dicht tegenaan in, de vorige, in zijn vorige witpartij. Partij. Dus die probeert het echt. Die gaat echt uh, langs uh, het randje. En ik denk dat die wel op een gegeven moment gaat toeslaan. Ja, wie weet. Je weet het niet. Zo'n match is, is een gek verhaal. In het toernooi zou uh, Kelfand ja. helemaal geen kans maken. Maar in een match, ja, er spelen rare dingen mee. Rare psychologische factoren. Dus voorlopig heeft hij nog 2-2. Uh, hij, hij hangt nog. Hij hangt. Hij hangt en jij kijkt of hij goed blijft hangen de komende ik dagen. We horen je ongetwijfeld weer. Hans ben, dankjewel. dank je wel.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 Doors natuurlijk, hè, met Don't You Love Her Medley uit 1971. En eh, toen was de man waar we het nu over gaan hebben... nog niet eens geboren. Wij gaan het namelijk hebben over Samuel Wanjiru... 27 jaar oud-olympisch kampioen op de marathon... en exact een jaar geleden overleed hij. Keniaan viel van het balkon... Anderen beweerden dat hij wel was gesprongen misschien. Er zijn allerlei andere geluiden gaan we het over hebben. Hoe dan ook zijn dood uh, was een groot raadsel. En samen met Simon Manziku schreef Frits Konijn een boek over deze tragische sporter onder de titel uh, Doodloper. En Frits Konijn is hier in de studio welkom. We gaan over dat boek praten. Ik, ik zeg een tragische sporter. Omschrijf uh, ik het daarmee juist? Is, was het nou een dat tragische lijkt sport? me wel ja. Ik, als, als, als je met terugwerkende kracht, uh, kracht kijkt dan kun je eigenlijk aan een heel vroegtijdig stadium aanwijzen dat dit gedoemd was tenminste. Lukken. Eh, moeder, prostituee, vader, voor hem in ieder geval onbekend. Uh, in het boek wordt overigens wel onthuld uh, wie er uiteindelijk de vader is. Um, maar hij, hij groeit op, eigenlijk op het erf van zijn opa. Daar moet hij alle lullige klusjes doen. Um, wordt ook uh, flink vernederd op school. Uh, niet echt een hoogvlieger, niet echt heel slim. Ja, en dan moet je opeens omgaan met... Uh, nou, hij zal in, in totaal uh, meer dan 6 miljoen dollar bij elkaar gelopen hebben. Ik geef het je te doen. Ja. W wanneer besloot jij en waarom besloot je... Uh, bij het Financieel Dagblad, denken wij dan, wanneer besluit je dit, dit, dit te gaan schrijven... en je hierin ja, te gaan Eigenlijk, eigenlijk al vrij, uh, vrij snel. Um, ja, hoe, hoe ellendig het verhaal ook is... Het, journalistiek gezien is het natuurlijk een fantastisch verhaal. Het is eigenlijk een land wat in één persoon samenkomt. Nou, klinkt wat aanmatigend, maar voor een groot deel is het wel waar. Um, dus ik, ik hoorde het, ja, het was hier een beetje in de ooghoek in het nieuws. Ja. Ik kan me een kleine reportage herinneren, een paar seconden. Uh, toen was er nog sprake aan van zelfmoord... Uh, dat iemand van uh, een balkon van 4,25 meter 25 gesprongen zou zijn. Nou, ik dacht, dat lijkt me toch sterk dat het zo gegaan zal zijn. En um, toen heb ik even met uh, Jos Hermes gebeld. Um, uh, even wat contacten opgedaan. En Jos, die uh, overigens er erg uh, behulpzaam is geweest... Um, ja, en toen zijn we naar Kenia afgereisd. In eerste nee. instantie naar de Keniaanse kampioenschap... om een beetje rugdekking te organiseren. En in tweede instantie naar het dorp. En... Um... Toch even naar die doodsoorzaak, want je zei het net mm -hmm. al... het werd eerst als zelfmoord gebracht, toen kwamen er andere verhalen. Is er een verhaal of zijn het nog steeds een aantal verhalen? Het zijn twee het... verhalen. Ja. De, die zelfmoord, de, de, de politie die probeerde het in eerste instantie op zelfmoord uh, te gooien. Kijk, dat was natuurlijk het veiligste en uh, dan zou de kous het snelste af zijn. Nou, dat is niet gelukt, want het hele dorp kwam uh, in opstand uh, tegen die theorie. Er zijn inmiddels twee verhalen. Het eerste verhaal, ik zal het zo kort mogelijk proberen te doen... Uh, dat is uh, van uh, zijn officiële vrouw, moet je zeggen, want... Uh, nou, hij lustte ja. er wel pap van. Er um, is een officiële vrouw, Theresa, die zegt het was een ongeluk. Ik trof hem die bewuste avond aan in bed met een ander. Werd zo kwaad, heb het ik aan de buitenkant op slot gedaan. Want Giro wilde per se de sleutel hebben. Is van het uh, balkon gesprongen om mij te achterhalen. Dat is misgegaan met zijn dronken kop. Want hij was ook uh, regelmatig mm. uh, beschonken. Tweede verhaal. Het uh, concentreert zich rond moeder Hanna. Moeder Hanna zegt nee, dat kan niet. Want dat meisje met wie hij uh, toen sliep... ze geslapen zou hebben... Um, die, uh, daar heeft hij inderdaad vaker mee geslapen. Maar... Uh, die, uh, die wilde Sam, daar wilde Sammy niet eens meer door bediend worden. Dat was een barmeisje. Want die begon inmiddels uh, rechten als uh, vrouw uit te oefenen. Die wilde ook zo langzamerhand wel eens een bruidschat hebben. Sammy wilde niet eens meer door haar bediend worden. Laat staan dat hij haar nog meegenomen zou hebben naar bed. Zij is later op die slaapkamer gezet om uh, daar uh, als een soort alibi te functioneren. Plus het feit dat, uh, dat er bloed gevonden is op de slaapkamer. Het is allemaal niet uh, doorslaggevend bewijs, maar... Het zit wel wat raar in elkaar. En alle tegenstrijdige verklaringen ja. van Theresa. En, en jij ging op zoek naar dat verhaal. Maar ook het hele verhaal, zeg maar, verder van. Om het ging niet alleen hier. Wat heb je eigenlijk allemaal aangetroffen? toen je? Nou, ik was in eerste aan... instantie eigenlijk vooral geïnteresseerd in zijn leven. Ik bedoel, zijn ja. dood is er later bijgekomen. Ik vind het leven zo fascinerend. Hoe kan het zijn dat, ja, als, je het, als je het heel vervelend uh, formuleert... Kenia zijn eigen heldennek om heeft gedraaid. Uh, de, ja... Die jongen nogmaals heeft meer dan 6 miljoen bij elkaar gelopen. Nou, in Kenia ben je dan min of meer verplicht uh, je welvaart te delen. Maar dit ging wel heel extreem. Op het moment dat hij in de kroeg kwam, werd er gelijk uh, in het wild rondge SMS Kom snel, gratis drank. En dat was ook zo. Hij betaalde ja. ook altijd grif, uh, alle rekeningen. Uh, ja, Hoe kan het zijn dat een land zo met zijn held omgaat? Een beetje echt uh, ja, heel vervelend. Als je dit boek in een categorie zou moeten plaatsen... Hè? we hebben allerlei categorieën. Sportboek, geschiedenis, waar, waar, waar plaats je het? Ja, dat, dat klinkt wat saai. Ik, ik denk dat het eerder de kant op gaat van een antropologisch boek... zonder een antropologisch boek te zijn. Kijk, ik, ik kan hier de geschiedenis van de atletiek in Kenia... vertellen aan de hand van één persoon. Ja, dat vind ik machtig interessant. Dat, uh... en, en zeg je daarmee ook, dit is uh, zijn bijzondere verhaal... Maar er zijn. Uh... Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, nee, de, de, de slachtoffers zijn talrijk. Ik, ik hoor ook van Jos Hermers vaak uh, een verhaal van. Ja, dan heeft er een jongen die heeft een marathon gewonnen. Daar twee ton uh, zeg, of drie ton uh, in totaal mee verdiend. En die is dan vervolgens een maand spoorloos. Weet je, de mobiele telefoon gaat uit. Uh, ja, die zit waarschijnlijk de hele tijd in de kroeg. En. en... In Kenia, hoe, hoe wordt deze dag daar zeg maar uh, nu doorgebracht? Wat, wat, wat heeft er betekend voor Kenia? Want hij heeft wel iets betekend. Hè? Ja, zeker. Um, kijk, je moet je zo voorstellen... uit 2007, begin 2008 hebben die stammen elkaar nog de hersens staan inslaan. Uh, er zijn meer dan duizend, uh, waarschijnlijk al twee, tegen de 2000 uh, doden bijgevallen. Ehm... Um, Sammy, die wint de Olympische Spelen, is de eerste Keniaan die de marathon... het koningsnummer wint. Dat, die overwinning moesten ze tot dan toe bijna altijd aan Ethiopië laten. Het buurland, nou, Nederland, Duitsland, ja. uh, Kenia, ja. Ethiopië. Uh, hij wint en die avond is het land één... Weet je, de, de, de, de mensen, het maakt even niet meer uit of je Kalenjin of uh, Luo, uh, uh, whatever uh, bent. Dat, dat doet er even niet toe. Het, het, ze gaan met z'n allen feesten door de straten. Wat deze dag betekent, ja, ik, ik ben nog in vrij intensief contact met uh, de mensen in het dorp. En uh, ja, daar, daar zag ik vanmorgen al de eerste de posts uh, op uh, Twitter en Facebook en uh, wat al dies meer zijn. Dus daar wordt hij nog wel ter degen herinnerd. De kranten staan ook vol vandaag. Ehm um als we hem even puur als loper bekijken... want je beschrijft mm -hmm. met drank en alle dingen... maar volgens mij zes marathons, vijf gewonnen of zo. Zeven. Of zeven? zeven marathons, uh, vijf gewonnen. Hij vijf is één keer, gewonnen, één keer uitgestapt. Dus het, was het een ongelooflijk natuurtalent... Ja. Die, die wat dan het heeft meer. zelfs bij zo'n duurachtig iets... op zijn talent dit kon doen? Ja, ja zonder meer. Um, je moet niet vergeten, er waren natuurlijk ook hele periodes... dat hij zonder drank was. Ja. Hè? In een trainingskamp, of zonder drank is wat te veel gezegd... maar met beduidend ja. minder drank. Als hij een beetje onder toezicht stond... Dan, dan ging het lang goed. Ja, en het was een fantastische hardloper. Ik bedoel, hij heeft de marathon echt veranderd. Ja. Door zijn stijl van lopen, zijn afwandel ja, van precies. lopen? precies. Het is niet voor niks dat sinds zijn, uh, sinds zijn optreden... het wereldrecord in hoog tempo ja. sneller is ge, ge, ge, geworden. Jouw boek wordt ook in het Engels vertaald, begrijp ik. Wordt het ook in Kenia uit, uitgebracht? Ja, het wordt ook in Kenia uitgebracht onder de titel Running on Empty... Um, ja, Mazzico en ik uh, zijn daar erg blij mee, want we willen ook heel graag... Uh, het wordt daar ook als schoolboek uitgebracht. Het wordt daar in twee edities uh, uitgebracht. Eentje voor volwassenen en eentje voor uh, de kinderen. Dus dat wordt op de scholen verspreid. En daar zijn we wel heel erg blij mee. Zodat, uh... En, en geeft dat ook aan, uh, wordt het boek in die zin omarmd... of uh, heeft het je ook vijanden opgeleverd? Duizend? Het heeft mij ook vijanden opgeleverd. Met name, die, kijk, uit de schooleditie zal het meest... Uh, het, het ergste zal daar wel uit verwijderd worden. maar. Er zijn ook uh, kampen, die uh, ja, daar moet ik uh, behoorlijk mee oppassen. Als ik daarheen ga voor de lancering van het boek, Ja, dat wordt een bliksembezoek. Dan moet ik uh, binnen één dag uh, in en uit zijn. Want, omdat zij vinden dat jij uh, geheimen naar buiten hebt gebracht... Nou, de politie, het zou kunnen zijn... Ik, nogmaals, ik heb geen doorslaggevend bewijs, dus ik moet uh, voorzichtig blijven. Het zou zo kunnen zijn dat de politie hier ook bij betrokken is. Wat je in ieder geval kunt zeggen, is dat de politie een bijzonder klunzig onderzoek heeft afgeleverd. Ik bedoel, de dag... Na zijn dood uh, werden er al rondleidingen in het huis georganiseerd. Ja. Ja. Als je bewijsmateriaal wil vernietigen, dan moet je het zo doen natuurlijk. Dus dat, ja, dat is wel oppassen. Weet je? Als je dit allemaal opschrijft, ja, dan, dan, dan moet je daar wel een beetje voorzichtig maar mee zijn. Maar je houdt jou er niet van om naar Kenia toe te gaan? Nee, ik heb inmiddels... Kijk, ik, ik heb daar vrij veel uh, vrienden zitten inmiddels. Dus ik zal me terdege informeren voordat ik die kant op ga. Ik neem geen onverantwoorde risico's. Maar verder is het natuurlijk ook wel weer een mooi avontuur. Je hebt een boek geschreven over Dirk Scheringa. Je hebt nu een boek geschreven over wanneer... Zit er enig uh, overeenkomst, uh, hoewel die verhalen natuurlijk heel verschillend zijn... tussen het, het, het vallen van een grote ster. Ja, als je het uh, op zijn merites gaat beoordelen, zou je kunnen zeggen: het zijn allebei mensen die niet met hun roem uh, konden omgaan. Uh, in het geval van Wanjiro heb ik meer empathie uh, met die jongen. Ik bedoel, het is ook een hele aardige jongen geweest. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Die teamgenoten altijd hielen bij het lopen van uh, limieten. Uh, dus ik, ik heb meer met uh, Wanjiro te doen dan uh, met Scheringa, ook omdat het hem. Ja, nogmaals, het is hem eigenlijk onmogelijk gemaakt om een succesvol leven verder te leiden. Ik ga je danken voordat je hier naartoe wilde komen en uh, wens je succes met de verdere verspreiding van het boek. Dankjewel, je wel. Frits Konijn. Aanleiding van de dood van Giro, precies een jaar geleden. U krijgt nog een paar berichten van mij. Eentje gaat over voetbal, waar anders over zou je bijna dekken. denken. Denk, corpot heeft Steven de Vrij en Giorgino Wijnaldum van PSV... en de Vrij van Feyenoord toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje. Eerder vielen zij beiden vandaag nog af bij het grote Oranje. En in Duitsland is Hertha Berlin gedegradeerd in een tumultueuze wedstrijd. Ze lag twintig minuten stil, publiek op het veld en alles was erbij. Maar de club uit Berlijn was niet opgewassen tegen Fortuna Düsseldorf naar de twee nederlaag in eigen huis kwam Hertha onder leiding van Otto Rehagel weet u nog wel, toen Griekenland nog geldt dat niet verder dan een 2-2 gelijkspel door dat resultaat keert Fortuna Düsseldorf na 15 jaar weer terug op het hoogste niveau de Duitse Bundesliga en nog een berichtje over Tom Bonen die definitief geroepen heeft niet naar de Tour de France te gaan, de Belg wil zich zoals zoveel andere sprinters volledig richten op de Olympische Spelen die al zes dagen na de finish van de Tour de Wegkoers wordt verreden Bonen reed zes keer de Tour de France en won zes keer een etappe en één keer het puntenklassement. De Nederlandse Olympiërs, de gouden Olympische medaillewinnaars van Londen, zullen niet daags na terugkeer in Nederland deze zomer worden gehuldigd door de koningin. Hiertoe heeft NOC-NSF in overleg met de Rijksvoorlingsdienst -Rijks besloten. Uh, wel zullen de oranje winnaars in Londen op de ridderzaal worden ontvangen. En Op het sportgala eind december zal koningin Beatrix wel haar opwachting maken. En dat is allemaal omdat het NOC-NSF 100 jaar bestaat. Ten slotte nog een voetballer die ermee ophoudt. Jan Vennegorff-Hesseling stopt met voetbal. Nu zijn contract bij PSV niet meer wordt verlengd. 33 jaar, 16 jaar actief op het hoogste niveau bij PSV, Twente, Celtic, Hull City en Rapid Wien. En hij kwam 14, nee, 19 keer, moet ik het goed zeggen, uit voor Oranje. Jan Fennegorf Hesseling stopt dus met voetballen. Daarmee komen we aan het einde van deze langste lijn op deze dinsdagavond. We gaan er even uit voor het journaal van 11 uur. En daarna natuurlijk, u weet het al, met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wijn.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 Kunsten op straat. Reizend Straattheaterfestival. Van mei tot oktober. Kijk op beeldvanoverijsel.nl. Dit is Radio 1.